Sinbad en het Dal van de Diamanten Mijn naam is Sinbad. Je hebt vast wel eens van mij gehoord, want ik ben de rijkste en beroemdste koopman van Bagdad. Maar ik ben niet altijd zo rijk en beroemd geweest. Daar heb ik zeven grote zeereizen voor moeten maken. Ik zal je het verhaal over de wonderlijkste van die reizen vertellen. Nadat mijn schip al in veel havens was geweest, kwamen we bij een eiland. We zagen prachtige fruitbomen en rivieren met water dat zo helder was als kristal. Overal groeiden mooie wilde bloemen en de vogels zongen prachtig. Zo te zien leefden er geen mensen op het eiland. Ik besloot op onderzoek uit te gaan. Met een roeiboot voer ik naar het strand en begon een heuvel te beklimmen. Halverwege de heuvel werd ik moe en ging in het gras liggen om uit te rusten. Ik viel al snel in slaap. Tegen de avond werd ik wakker en tot mijn schrik zag ik dat het schip was weggevaren. Ik tuurde over het water en kon nog net in de verte de witte zeilen zien. Toen werd ik bang. Ik klom naar de top van een heuvel om te kijken of er aan de andere kant een dorp of een stad lag. Maar er was niets dat erop wees dat er mensen op het eiland woonden. Wel zag ik in de verte een vreemd wit gebouw. Het had de vorm van een halve bol. Ik liep er naartoe, maar ik kon geen deur vinden. Plotseling werd het donker om me heen en ik voelde een windvlaag. Ik keek naar boven... En zag een reusachtige vogel. De vogel landde op de halve bol en spreidde zijn vleugels uit. Hij was zo groot dat ik ervan overtuigd was dat het een rok was. De halve bol was het zichtbare deel van haar ei. Ik had over deze wonderlijke vogel veel verhalen gehoord. Maar die had ik nooit geloofd. En nu lag ik onder een van haar vleugels. De rok viel in slaap. Ik deed mijn tulband, dat is een grote lap die de mannen in mijn land om hun hoofd wikkelen, af. Eén uiteinde van de lap bond ik aan een poot van de vogel. De poot was zo dik als een boomstam. Het andere uiteinde bond ik rond mijn middel. Ik lag de hele nacht wakker. Het werd dag. De rok klapte met haar vleugels en vloog met een oorverdovende schreeuw weg. Ze was zo sterk dat ze niet eens merkte dat ik aan haar boot vastgebonden zat. De vogel vloog hoger en hoger. Ik hield me stevig vast. Eindelijk begon ze te dalen en ze landde in een diep dal. Snel maakte ik de lap los. Meteen daarna vloog de vogel weer weg met een grote zwarte kronkelende slang in haar bek. Het dal lag tussen hoge steile bergen. Ik wist dat ik die nooit zou kunnen beklimmen. Opeens scheen er een vreemd licht in het dal. Toen ik goed keek, zag ik dat het licht van de ochtendschemering... door miljoenen diamanten werd weerkaatst. Overal zag ik deze kostbare stenen. Sommige waren zo groot dat ik mijn ogen niet kon geloven. Nooit eerder, zelfs niet in de rijkste huizen van Bagdad, had ik zulke grote diamanten gezien. Maar tussen de diamanten kropen giftige slangen. Ze sisten en lieten hun lange, scherpe tong zien. Toen wist ik dat ik in het dal van de diamanten terechtgekomen was. Een dal waaruit nog nooit iemand levend was teruggekeerd. Ik was doodsbang. Gelukkig kwam de zon op en verdwenen de griezelige slangen in hun donkere holen. Ik zwierf de hele dag door het dal op zoek naar water en een veilige schuilplaats voor de nacht. Eindelijk vond ik een kleine grot. Ik keek eerst goed of de grot leeg was en daarna trok ik een grote steen voor de ingang. Die nacht deed ik geen oog dicht. Ik hoorde de slangen sissen en soms lieten ze hun akelige tong door de openingen langs de steen zien. Eindelijk kwam de zon op. De slangen kropen weer in hun hol. Voorzichtig ging ik de grot uit. Vlakbij de grot lag een dood schaap. Ik moest snel opzij springen, want er vielen nog drie dode schapen langs de berg naar beneden. Toen ik naar boven keek, zag ik een groep mannen op de bergtop staan. Ik had wel eens gelezen hoe de bergbewoners diamanten uit het dal haalden. Ze gooiden dan dode schapen in het dal. Soms bleven er diamanten in de vacht van zo'n schaap steken. Roofvogels zouden de schapen oppakken en naar hun nest in de bergen brengen. De mannen volgden de vogels naar hun nest en verjoegen ze. Daarna haalden ze de diamanten uit de vachten van de schapen. Dit was mijn kans om uit het dal te komen. Eerst stopte ik zoveel mogelijk diamanten in mijn zakken... en in de geldtast die ik altijd onder mijn kleren draag. Daarna bond ik mezelf met mijn tulband aan een schaap vast. Even later kwam er een adelaar aanvliegen. Hij pakte het schaap met zijn reusachtige klauwen en vloog naar zijn nest. Voordat ik mij van het schaap kon losmaken... begon de adelaar al van het schaap te eten. De scherpe snavel kwam steeds dichter bij mijn gezicht. Plotseling vloog de adelaar op. Hij was geschrokken van een groep mannen... die schreeuwden en stenen naar het nest gooiden. Ik maakte me snel los... ...en riep naar de mannen wie ik was. Toen ik vertelde hoe ik uit het dal was gekomen... ...namen ze me mee naar hun tentenkamp... ...en brachten me bij hun hoofdman. Die gaf me te eten en te drinken. Ook mocht ik een bad nemen, want ik stonk verschrikkelijk naar schapenbloed. Ik zei tegen de mannen dat ze zoveel diamanten konden krijgen als ze maar wilden. Maar de hoofdman zei, een paar diamanten is genoeg. De rest kunt u houden. U hebt ze immers zelf gevonden. De mannen wezen me de weg naar de dichtstbijzijnde stad. En daar verkocht ik de diamanten op één na voor een heleboel geld. Toen was ik een rijk man. Ik kocht een vloot schepen en reisde terug naar Bagdad. En de steen die ik niet heb verkocht, draag ik nog steeds op mijn tulband als herinnering aan die wonderlijke reis.